Op een vlucht van Northwest Delta van Amsterdam naar Detroit heeft zich vanavond opnieuw een incident voorgedaan. Een man zat lang op het toilet en toen hem werd gevraagd naar buiten te komen maakte hij stampij. Na de landing in Detroit is de man opgepakt. Inmiddels is duidelijk geworden dat hij geen veiligheidsrisico was. Alle passagiers hebben het vliegtuig veilig verlaten. Het gaat om dezelfde vlucht als waarop vrijdag een Nigeriaan probeerde een aanslag te plegen. De extra controles op Schiphol bij vluchten naar de Verenigde Staten... hebben vandaag niet tot problemen geleid op de luchthaven. Volgens een woordvoerder bleven de vertragingen naar de VS beperkt. Alle passagiers die naar Amerika gaan worden gefouilleerd... en de handbagage wordt extra gecontroleerd. De extra controles op Schiphol gelden voor onbepaalde tijd. In Iran zijn doden gevallen bij de ernstigste gerellen in maanden. De regering zegt dat er vijf doden zijn gevallen... maar volgens de oppositie zijn het er zeker acht... Betogers gingen de straat op om democratische hervormingen te eisen. De Iraanse politie zegt niet verantwoordelijk te zijn voor de doden. In de Surinaamse plaats Albina zijn twintig mensen aangehouden... in verband met de rellen van de afgelopen dagen. De rellen van tussen de bevolking en de Braziliaanse en Chinese goudzoekers begonnen donderdag. Zeker dertien mensen raakten gewond en minstens twintig Braziliaanse vrouwen werden verkracht. Onder de arrestanten zijn mannen die door de vrouwen zijn herkend als hun verkrachters. Op de eerste dag van het Olympisch kwalificatietoernooi hebben drie schaatsers zich geplaatst voor de Olympische Spelen in Vancouver. Bob de Jong op de 5 kilometer en Irene Wust en Annette Gerritsen op de Olympische 1500 meter. Sven Kramer was al zeker van een plek op de 5 kilometer en kwam vandaag niet in actie. Het weer bewolkt en af en toe regen en misschien natte sneeuw. Het koelt af tot 2 graden. Morgen in het zuiden eerst neerslag en daarna droog en zon bij 5 graden.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 Welkom bij deze uitzending van De Hoop Magazine. Mijn naam is Marijke Duijfhuizen en het onderwerp dit keer is gamen en gameverslaving. We praten onder andere met Jeroen Lemmens, auteur van het boek over gameverslaving, Jacco Verwoerd, afdelingshoofd Preventie van De Hoop. En Tom, cliënt bij De Hoop. Nu eerst een reportage van onze medewerker Rob Veenstra. En hij ging naar een school om jongeren daar te vragen, hoeveel game jij nu eigenlijk? In de hal van het Insula College, een groepje jongens. Nick, jij games? Ja. Wat doe je? Uh, Call of Duty. Dat is het enige? Ja, en soms FIFA. En, en hoeveel tijd ben je daar op een dag mee kwijt? uurtje of zo. Nou, je begint erbij te lachen. Ik geloof niet dat jij Call of Duty een uurtje kan spelen. Nou, als ik samen met wat vrienden ben, dan wordt het meestal wel langer. Hey, en naast je staat Freek. Jij speelt ook Call of Duty. Je hebt net, net, net een boterham in je mond. Ja. Ja. Je kan wel praten nog, gelukkig. Hey, wat, wat, wat speel jij? Ook Call of Duty of uh, Batman. Voor de rest niet zoveel. Hey, en nou hangt er rond game, want ik vraag natuurlijk van hoeveel, hoeveel tijd ben je ermee kwijt. Want er hangt rond game wel een beetje de sfeer van het, het kost heel veel tijd. En er zijn heel veel gastjes, uh, jonge gasten van jullie leeftijd zijn er ook aan verslaafd. En hoe is dat met jou? valt wel mee, ik ken mijn grenzen wel. En uh, wat zijn je grenzen? Nou, als ik nog huiswerk dan huiswerk heb, dan doe ik dat eerst en dan ga ik daarna gamen. Tot half negen, dan ga ik naar beneden zee kijken. Het grappige is dat de mensen om je heen, je, je, je groepsgenoten hier zo die reageren direct ook, dat er wordt geen huiswerk gemaakt, maar jij bent wel echt een leerling die gewoon trouw eerst huiswerk maakt en dan gaat gamen. <laughs> of andersom. Ja, <laughs> ja, um, uh, ja, soms. Ik, ik, ik maak mijn huiswerk wel meestal. Meer gamers hier? Wat is je naam? Juri. Ja. Wat, wat speel jij? Soldierfront. En wat is dat precies? Ja, dat is een schietspel. En hoeveel tijd ben je daarmee kwijt? Ja, ligt eraan. Ik bedoel, ik, uh, ja, als ik uh, niet zoveel huiswerk heb, dan doe ik het langer dan als ik wel gewoon huiswerk heb. Maar ik kan wel gewoon stoppen als ik, uh, als ik moet leren. Maar stel nou dat je een hele vrije dag hebt. Het is zaterdag, je hebt geen huiswerk of het is vakantie zelfs. En je weet dat je de hele dag niks anders hoeft te doen. Hoeveel uur ben je dan met gamen bezig? Ja, ligt eraan. Ik uh, wel gewoon langer. Gewoon ja, twee uur of zo. Maar ik ga het liefst gewoon liever even voetballen met mijn vrienden dan uh, dat ik de hele dag binnen zit uh, te gamen. Hé hey, en Nick, denk je dat mensen verslaafd kunnen raken aan gamen? Ja. Leg eens uit. Ik denk, laat me zeggen, zeker als je Call of Duty online speelt of zo, dat er mensen zijn die zich uh, die, niet doorhebben dat ze helemaal alleen zitten. Want je kan met elkaar praten online. Dus je hebt het idee dat je toch wel een soort vriendengroep hebt om je heen. Terwijl dat natuurlijk niet waar is. Nou is het zo dat jongens meer gamen dan meiden. Maar ik heb hier ook een meisje gevonden die het leuk vindt op de gamen. Ja. Hoi. Jij bent? Sabine. En hoe oud ben je? 14. En je speelt ook spelletjes. Ja. Wat voor spelletjes speel je? DS vooral. Ik dus speel ze allemaal. Voor zorg, denk of uh, GTA, maakt niet uit. Vechtspellen. Dus speel ze allemaal wel. Hoeveel tijd ben je daar ongeveer kwijt? Nee, op een dag? Nou, eerst steek het wel uh, minstens een uur per dag. Maar nu uh, steeds minder. Waarom? Huiswerk. En als je nou een vrije zaterdag hebt, dan ben je dan ook echt wel veel aan het gamen? Ja, een uurtje, anderhalf uur. Want ik hoor toch heel vaak als het over gamen gaat, ook dat, dat leerlingen wel echt 4, 5 of misschien wel meer, soms tegen 8 uur per dag op een, op een dag wel kunnen gamen. Ja, dat kan als je geen huiswerk hebt en uh, geen repetities hebt, maar uh, anders. Uh, maar is het jou ook wel eens zo gebeurd dat je zomaar eens een hele dag aan het gamen was? Ja. Hoe, hoe kan dat? Hoe, hoe, hoe komt dat dat, dat uh, het, spelen, het spelen van zo'n uh, game, zeg maar, dat dat dan ineens zoveel tijd in beslag neemt? Nou, je wil verder en dan heb je nog een level, nog een level en dan wil je gewoon verder en je wilt weten. Dus dan ben je zo een hele, hele dag bezig. Jij hebt er zelf voor gekozen om minder te gaan gamen, ja. omdat je huiswerk had. Zat je, kwam je daarmee in een probleem of zo dan, dat je te veel tijd uh, doorbracht met gamen? Nee, eigenlijk niet. Ik... Uh... Ik dacht dat ik zelf eerst mijn huiswerk moest doen en dan pas moest gamen en dan eh, ging ik de volgende dag wel leren, maar eerst mijn huiswerk ging toch wel voor. Wie zou je willen zijn? De mens succesvol met steeds weer nieuwe wensen, of een droomer die droomt zonder grenzen. Wie zou je willen zijn? De mens die kiest te leven voor iets wat hij niet ziet, of een mens die al. onzeker over wat er komen gaat of een mens die zeker weet dat God niet staat Hij werd door de anderen al getipt als uh, de man die moest spreken over gamen. Steven, ja. uh, jij bent echt een gamer. Uh, ja, ze zeggen het. Ja. Maar is dat ook echt zo? Speel je veel, uh, veel online spellen? Of, uh, of uh, ja, hoe dan ook? Wat, wat, voor, wat voor spellen speel jij? Uh, ik speel uh, vooral schietspellen zoals Call of Duty uh, en daarnaast doe ik ook wel veel aan racen. En ik heb zo'n mooie grote tv ervoor, dus dan uh, doe ik dat wel graag erop, ja. ja. Heel graag in de zin van dat je daar ook echt heel veel tijd aan besteedt? Uh, dat hangt er dan maar net weer vanaf, maar soms ben ik ook gewoon de hele avond weg en dan game ik niet. Maar als ik bijvoorbeeld vrije tijd heb of ik me echt heel, heel erg, dan ga ik gewoon graag gamen, ja. Maar uh, hoe, hoeveel uur heb je wel, wat is het maximum zeg maar dat je wel eens aan, aan gamen hebt besteed? Ja, dat was vooral toen ik nog echt, uh, dat was twee jaar geleden of zo, toen zat ik er echt een hele dag achter iets van tien uur of zo. Dus nu is het wel veel minder omdat ik er veel minder tijd voor heb. Maar ga je ook wel s'nachts door, bijvoorbeeld, als je het s'avonds laat nog even een spelletje dat je ineens denkt van hé, hey, ik ben drie uur later en ik ben nog steeds in het game? Ja, als je dat game bent, heb je eigenlijk de tijd helemaal niet in de gaten. Dus veel is het leuke. Dan ga je gewoon door. Dus maar ik ben meestal ook wel uh, gewoon, als het niet gegame bent, is het voor mij sowieso laat. Dus ik merk het niet altijd. Maar je moet denk ik ook huiswerk maken op school, toch? Ja, maar dat doe ik niet altijd. Ik doe alleen maar het nodige huiswerk. Dus ik ben eigenlijk een beetje een ja, leerling. Stond ik net op de locatie HVO-VWO van het Insula College. Ik ben nu op de locatie waar VMBO-onderwijs gegeven wordt. En uh, hier zitten een paar jongens. Gamen jullie wel eens? Ja, ik game vaak. zes uur op een dag. Zo, en dat doe je gewoon na school? Ja, eerst ga ik huiswerk maken en eten. En op een zaterdag of zo dan, als je meer tijd hebt? Dan ga ik gamen en dan eerst eten en dan uh, gamen. En dan uh, tot iemand me ophaalt en dan ga ik shoppen. Hoe ziet zo'n dag eruit dan? Hoe, sta, hoe laat sta je op ochtends? 7 uur ongeveer. En dan uh, tot 1 uur of zo, s middags. Kom je wel eens in het probleem dat je zoveel gamet? Nee, ik ga altijd s'avonds huiswerk maken. En meestal is het altijd op school af. Nog steeds op mbo van Insula. Glenn, jij gamet ook wel eens? Ja, op de PlayStation 3 en ik heb nog een PlayStation 2. En wat voor spelletjes speel je? Nou, GTA en de van die vechtspelletjes. Wat is daar zo leuk aan in vechtspel? Want ik hoor heel veel mensen over GTA. Grand Theft Auto, dat is eigenlijk een beetje boefjes spelen, of niet? Ja, zo, ja, ik vind het gewoon leuk. Alleen na een paar uur doen mijn ogen pijn. Dus dan stop ik ermee. Hé, hey, maar wat, wat vind je zo leuk aan GTA dan? Ja, autorijden en dan missies doen en zo. Ja, leg eens uit, wat moet je zo'n missie doen? En dan moet je bijvoorbeeld boeven, moet je vermoorden en zo. En dan geld verdienen en dan kan je meer dingen doen. Wat voor dingen? ...huizen kopen en ja, veel. En na een paar uur zeg je, je je ogenpijn, dus dan stop je. Dat is de reden om te stoppen. Ja. Um, merk je wel eens dat je eigenlijk veel te lang bezig bent? Dat je ja. eigenlijk maar een uurtje wil, maar dat je veel langer doorgaat? Ja, dat wel, want dan weet ik de tijd niet meer. vergeet ik dat. Heb je dat bij andere dingen ook wel eens, of is dat alleen maar bij games? Nou, bij Tekken verveel ik me dan wel eens. Bij de vechtspellen is het dan verveel ik me. Dan vind ik het niet meer leuk en dan stop ik er gewoon mee. <lacht> Twee meiden, Jemina en Zoe. Uh, er komen er allemaal jongens om je heen staan ook. Die vinden het allemaal erg interessant om ook even te horen wat jullie nou vinden van game. Want spelen jullie wel eens een spelletje? Ja. En wat doe je dan? Mario Bros. En um, hoeveel, hoeveel tijd ben je daarmee kwijt? Een kwartiertje. En jij? Zoe? Ik mag niet langer dan een half uurtje gamen of wat dan ook. En dan mag ik gewoon de rest van de dag, als ik wil, achter de computer. Hoeveel tijd ben je daarmee kwijt dan ongeveer? Als je de hele dag achter de computer zit? Een uurtje of zo. Oké, okay, niet de hele dag, maar een uurtje. Ja. Oké. Okay. Hey, en um, ik hoorde net een paar jongens zeggen dat ze soms nog vijf of zes uur bezig zijn met een spel. Wat vind je daarvan? Ja, ik vind dat een beetje asociaal eigenlijk. Want je kan ook gewoon naar buiten gaan en je lekker buiten bewegen in plaats van de hele dag op de stoel te zitten en met een joystick in je hand. Hey, maar is dat dan typisch iets voor jongens dan? Nou, meisjes die kunnen ook wel gamen, maar wij hebben veel andere leuke dingen te doen. Nathan, hoe oud ben jij? 13, uh, 14 jaar. 14 jaar. En jij speelt wel zo'n een spelletje? Ja. Wat doe je dan? Uh, schietspelletjes, avontuurspelletjes, uh, bijna alles. Wat vind je daar leuk aan? Ja, ik vind het gewoon... Uh, ja, het is mijn ding, het is mijn hobby. Dat, dat, dat, ja, het is gamen. Welk spel speel je? Ja, schietspelletjes. Uh, Call, of, uh, Call of Duty speel ik uh, wel eens. En uh, hoeveel, ben je, hoeveel tijd ben je daarmee kwijt? Ja, bijna middag. De hele middag. Je, gaat, je komt zo meteen thuis... Uit school en dan ga je de hele middag uh, gamen? Nou niet echt de hele middag, maar ja, ja gedeeltelijk wel. En s'avonds ook nog even? Ja, ze ik klaar bij mijn huiswerk, ja. En als je nou zaterdag een hele vrije dag hebt, of zondag, doe je dan ook wel eens gamen? Ja. En hoeveel tijd gaat er dan in zitten? <laughs> ja, bijna de hele dag. En waarom is dat zo leuk, om de hele dag naar nou mijn bezig te zijn? Ja, ja ik vind het gewoon ja, iets leuks. Dat is uh, iets van mezelf, dat ik vrije tijd heb uh, om iets leuks te doen. Meneer Bone, Hij is uh, unit-directeur van uh, sector HAVO bovenbouw. Wat vindt u van het fenomeen gamen? Nou, wat we merken is dat uh, er uh, per rapportvergadering altijd wel één of twee leerlingen genoemd worden, waarvan bekend is dat gamen een uh, dusdanig tijdsverslag heeft dat uh, schoolresultaten in gevaar komen. En dus is het een steeds groter uh, item aan het worden binnen school. En uh, daar zijn we inderdaad mee bezig. Maar ik kan me ook voorstellen op zo'n rapportvergadering dat er ook wel andere leerlingen besproken worden die ook op wat voor manier dan ook uh, in de knel komen met tijd. Om andere de reden. Is, is Springt gamen daar dan uit als iets wat opvallend is? Het speelt eruit in die zin dat het iets is wat van de laatste drie jaar echt ineens er is. Dus voorheen speelde dat helemaal niet. En de afgelopen drie jaar merk je gewoon dat er steeds meer leerlingen zijn die om die reden minder presteren. En doen jullie daar iets mee op school? Als het uh, echt uit de hand loopt uh, worden de doorverwijzingen gemaakt naar maatschappelijk werk. En uh, daar zijn dus een aantal leerlingen op dit moment ook... Uh, aanwezig niet, niet letterlijk nu, maar wel uh, de afgelopen weken. Zou hier een campagne op losgelaten moeten worden? Moet hier aandacht aan besteed worden volgens jou? Nou, Sterker nog, daar zijn we al mee bezig. We hebben een tijdje geleden een uh, oude bijeenkomst voor de HAVO uh, bovenbouw georganiseerd. Rondom verslaving in het algemeen, alcohol, drugs en dus ook gaming. En ook op die avond bleek dat redelijk wat ouders met name ook rondom gaming naar die uh, avond waren gekomen. En wat, wat zijn er, is de reactie van die ouders dan? Uh, zien zij dat probleem ook, zoals jij het ziet? Nou, ze ervaren het, ja, het probleem misschien een te zwaar woord, maar ze ervaren gewoon dat die leerlingen uh, hun, hun zonen of dochters er te veel tijd in stoppen en daardoor andere dingen uit het oog verliezen. ervaren dat als een vorm van zorg, proberen dat te delen, met elkaar te delen en te kijken van ja, op welke manier moet je dat aanpakken. Je zegt het probleem is een te zwaar woord, kun je dat uitleggen? Uh, omdat het probleem gelijk iets heel negatiefs heeft, terwijl het voor leerlingen die categorie gewoon uitproberen kan zijn, waarbij men bepaalde grenzen overstijgt. En dat is op zich kenmerkend voor die Om omdat gelijk als een probleem te kenmerken is misschien iets te zwaar. Maar het is absoluut wel een zorg. Aan de telefoon hebben we Jeroen Lemmens. Jeroen, welkom. Je hebt een boek geschreven over gameverslaving. Maar als je deze reacties hoort van die tieners in die reportage... van nou, ik ken mijn grenzen wel, ik kan stoppen als ik wil leren... en ik bepaal uh, zelf wel hoe ik mijn vrije tijd indeel... dan zou je eigenlijk denken dat gamen niet zo'n heel erg probleem is. Denk jij daar anders over? Ik denk dat het voor de overgrote meerderheid van de jongeren... inderdaad niet zo'n groot probleem is. Uh, dat, ja, als je kijkt naar... En, en, en tijdsbesteding is natuurlijk maar een onderdeel van het probleem. Ik denk ook niet dat je een verslaving uh, kan kenmerken... door de hoeveelheid tijd die je aan een aan een game besteedt zoals ja, sommige jongeren hebben gewoon meer tijd uh, om te besteden aan, aan, aan games dan anderen. Uh, ik zeg altijd, nou ja, ik zeg dat niet altijd, maar ik, ik hoor wel eens is een kwestie van prioriteit. En als je ja, dus prioriteiten kan stellen en je huiswerk voor laat gaan en dan in je vrije tijd zit te gamen, dan zal dat waarschijnlijk ook niet tot problemen leiden. Maar wanneer leidt het dan wel tot uh, problemen? Nou, als je dus inderdaad... Uh, de, de, uh, de hele dag aan, aan videogames zitten denken bijvoorbeeld. Uh, dus op school eigenlijk ook niet, niet geconcentreerd bezig bent. Uh, als je dan thuis komt en meteen gaat gamen... Uh, als je ouders uh, zeggen dat je moet stoppen... Uh... Dat je daar niet naar luistert. Als je uh, je huiswerk niet meer doet, je schoolprestaties gaan achteruit. Je hebt eigenlijk, uh, behalve je online vrienden, uh, geen sociale contacten meer. Dus je sociale leven heeft er ook onder te lijden. En als je ondanks die problemen die het veroorzaakt, toch niet kan stoppen of in ieder geval het kan minderen, dan, dan zou je kunnen spreken van een verslaving. Ja, en heb je enig idee om hoeveel jongeren uh, het gaat die een keemprobleem hebben? kijk, er zijn verschillende manieren om dat dan vast te stellen. Wanneer stel je, kijk, volgens de klinische wetenschap in ieder geval is, het, uh, is er geen grijs gebied. Uh, je bent verslaafd of je bent het niet, net zoals je, je bent zwanger of je bent het niet. Er is niet een klein beetje verslaafd of heel erg verslaafd. Er is geen grijs gebied en ik zeg, ja, er is eigenlijk wel een, een grijs gebied. Je kan een beetje gameverslaafd zijn, je kan ook heel erg gameverslaafd zijn. Maar als je echt vrij ja, strenge criteria hanteert, als in uh, ze zouden moeten voldoen aan alle criteria die gesteld zijn voor verslaving en die zijn dan gebaseerd op de criteria die de medische wetenschap heeft gesteld voor gokverslaving, uh, dan zou je ongeveer uitkomen op 2% van de jongeren tussen de 12 en de 17. En dat zijn allemaal jongens trouwens, dus daar zit geen enkel meisje tussen, in ieder geval niet in mijn onderzoek. Want zijn er geen, uh, geen, uh, überhaupt geen meisjes, vrouwen die uh, daaraan verslaafd kunnen raken, bijvoorbeeld aan games? Of ja, kan ik dat niet zo stellen? Ja, ik, nee, het lijkt me wat kort door de bocht, want ik, ik weet dat ze er ook wel zijn. Tenminste, ik heb ze wel eens meegemaakt. Maar dat in, in mijn onderzoek in ieder geval, uh, wat ik ja, de afgelopen jaren hier op de, de Universiteit van Amsterdam heb uitgevoerd... Daar, ja, zie je eigenlijk uh, dat, dat in de leeftijdscategorie 12 tot en met 17... Is speelt, nou spelen heel weinig meisjes. En als ze al spelen, dan spelen ze ook heel, um, heel, besteden ze daar ook heel weinig tijd aan. Uh, maar jongens gemiddeld, uh, als, als ze een spelletje spelen en ongeveer 85% van de jongens speelt wel videogames, uh, maar 40% van de meisjes is. Maar als jongens dan spelen, dan spelen ze ook gemiddeld ongeveer 14 uur per week. Dus meer dan 2 uur per dag. En bij meisjes is dat uh, ongeveer 5 uur per week. Dus, ja, maar dus dat is ja. gewoon, jij denkt gewoon dat zij gewoon andere manieren van tijdsbesteding hebben. Dat ze er geen behoefte aan hebben. Dat, dat ook. En ook ja, de meerderheid van de van de videogames die richt zich natuurlijk ook niet op meisjes. Meisjes houden over het algemeen niet zo van perspectief. Pers en shooters, als nou ja, Call of Duty, zoals je net in het fragment heel vaak voorbij hoorde komen. Dus de, de game-markt mikt ook niet echt op de meisjes, omdat ze niet spelen. En ja wellicht kun je ook zeggen, ze spelen niet omdat de game-markt uh, geen spelletjes maakt voor meisjes. Nee. Zij... Maar ja, aan de andere kant zijn er ook wel weer spelletjes die geschikt zijn voor meisjes en die spelen ze dan ook nou ja, geregeld, zoals The Sims bijvoorbeeld. The Sims, wat is dat voor spel? Een uh, spelletje waar je in je eigen huisje uh, kan spelen. Uh, je, hebt een, uh, ja, je hebt een huisje en je hebt je, je mannetje en je vrouwtje en ze kunnen een baby nemen. En je moet zorgen dat ze een goede baan houden. Je kan nieuwe meubeltjes voor ze kopen. Dan worden ze gelukkiger van. Je moet ze een beetje in conditie houden. Et cetera. Het is gewoon huisjes spelen eigenlijk. Ja. En kan je nou ook spreken bijvoorbeeld van uh, een risicogroep bij uh, jongeren? Van nou, als je die en die karaktereigenschap hebt, dan heb je wel meer kans op een gameverslaving. Ja, ja nou, we hebben in ieder geval wel gekeken naar de, de psychosociale uh, oorzaken en gevolgen. En psychosociale ja, kenmerken zijn bijvoorbeeld uh, je ja, sociale vaardigheden, uh, eenzaamheid, uh, zelfvertrouwen of zelfesteem ja, is eigenlijk iets breder. Ik, ik weet niet precies hoe ik dat zou moeten vertalen. Je zelfbeeld, uh, ja. laten we het zo zeggen. Uh, Je ja, algemene le levenstevredenheid, impulsiviteit, agressie en, en zelfcontrole. Dat zijn de, de, de, de, de, ja, de, de variabelen waar wij naar hebben gekeken. Uh, met een vragenlijst. Dus we gewoon ongeveer nou ja, zes of tien vragen te stellen per variabele en dan uh, kijken hoe hoog ze daarop scoren of ze daar het helemaal mee eens zijn met die kenmerken of helemaal niet. En hoe dat dan verband houdt met uh, de mate van gameverslaving. Ja, uh, Jacco, jij hebt ook uh, als hoofdpreventie veel te maken met, uh, met jongeren. Ja, cool. En jij spreekt ook vaak jongeren. Um, merk je dat nou ook onder jongeren dat, dat ze toch wel veel gamen? Ja, dat merken wij ook zeker inderdaad. Dat, uh, dat, dat bijna alle jongens inderdaad wel gamen. En uh, wat Jeroen ook zei, van ja, de, de meisjes spelen inderdaad wat de, de gezelligere games. En de jongens spelen meestal toch, ja. Uh, vechtspellen, racespellen en, en voetbal, uh, FIFA-spellen, dat soort dingen. Ja, wat, ja. Voor, wat voor soort spellen heb je nou? Want je, had het, is het, je hebt online spellen geloof ik en je hebt offline spellen. Ja, je hebt sowieso uh, verschillende spelcomputers natuurlijk. De Playstation, de Wii, uh, de Xbox. Nou, allerlei verschillende spelcomputers. Uh, ook portable, dus die, uh, die draagbaar zijn. Nou, over het algemeen uh, uh, spelen de meeste jongeren dat nog offline, zeg maar. Maar dat, dat kan je ook al online spelen, dus met meerdere tegelijk. En uh, wat je ziet is dat uh, spellen als World of Warcraft, Call of Duty, uh, dat dat soort spellen vaak online gespeeld worden. Dus dat je met duizenden tegelijk uh, aan dat spel bezig bent. Ja, en kan je nou ook zeggen dat offline games, dus zoals bijvoorbeeld de Wii is een offline game. Ja. Uh, is dat nou verslavender dan een, een online game of maakt dat niet, ligt dat meer aan het spel zelf? Nou, je kan niet zeggen dat... De, uh, ja, het, ik denk dat het, dat het online dat, dat verslavende werkt. Omdat je dan ook groepsdruk hebt, zeg maar, online. Dus dat je met elkaar speelt. World of Warcraft is daar een heel bekend voorbeeld van. Uh, waar je echt dus met, uh, met tientallen mensen gelijktijdig aan het spelen bent. En dat je ook in een clan kan zitten. Dus dat je met 30, 40 man tegelijk uh, speelt. En dat je elkaar ook nodig hebt om verder te komen. Dus dan wordt die druk wel groter, inderdaad. Ja, ben je het daarmee eens, Jeroen? Ja, nou wat ik, wat ik uit mijn onderzoek, ja ik ben het daarmee eens en wat uit mijn onderzoek ook blijkt is dat uh, ja, bepaalde spelletjes toch inderdaad ja, verslavender zou, zou je kunnen zeggen. Of in ieder geval dat verslaafde uh, jongeren of jongeren die meer neigen naar gameverslaving bepaalde spelletjes uitzoeken. Hoe dit verband precies zit, kan ik dan niet zeggen. Maar dat zijn wel de online games. En dan vooral de online multiplayer games. Dus, uh... En wat bedoel je daarmee, online multiplayer games? Nou, dus ja, je kan ook, als je het heel breed neemt, een online game zou ook een, een spelletje kunnen zijn dat je op je webbrowser uh, op het, via het internet speelt. Wat maakt nou een game dan uh, het meest verslavend? Wat ja. maakt nou dat je ja, wil spelen... Ja. GZ vindt het essentieel dat al haar cliënten het Evangelie kunnen horen. Gods Woord, de Bijbel, is daarbij heel erg belangrijk. Wij geven dan ook graag Bijbels aan cliënten en aan hun familieleden en partners. Per jaar zijn dit maar liefst 300. En per jaar hebben wij dan ook een bedrag nodig van ruim 4000 euro. Om Bijbels te kunnen blijven uitdelen, hebben wij uw steun hard nodig. Steun ons en maak uw gift over op Giro 383838. 38 38. Dat was uh, Stasio Rico, maar There's got to Be More to Life. Uh, Tom, jij bent bij de hoop. Je bent cliënt bij de hoop. Ja. Onder andere voor een gameverslaving. Ja, zijn onderdeel van, ja. Dat is een onderdeel ervan. Hoeveel gamede jij dan? Uh, nou, dat kon nog wel eens variëren. Ik heb echt periodes gehad dat het uh, tussen de 6 en de 10 uur per dag was. En ook periodes dat het gewoon helemaal niet voorkwam. Dat had ik er gewoon even helemaal geen zin in. En er waren ook andere dingen die uh, meer prioriteit hadden, zeg maar. Ja, en, en wat voor games speelde jij? Ja, voornamelijk toch ook de, de, de Nintendo 2 en 3 spelletjes, de PlayStation 2 en 3 spelletjes, de, de, op de PC ook wel de strategische games, zoals uh, Civilization en dat soort spelletjes. En uh, ja, daar kon ik echt heel veel tijd in, uh, in steken, soms. Want hoe ging ik Civilization, noem je bijvoorbeeld? Wat, uh, wat is dat voor spel? Het leuke daarvan vind ik dat je begint met één uh, uh, stadje. En dan moet je uit gaan bouwen tot een complete wereldbevolking. Met alle facetten die er zo'n beetje in het echte leven ook bij een rol spelen. Dan moet je toch ook rekening gaan houden naarmate je verder komt. En ik vond het altijd wel een uitdaging om dan ook zo ver mogelijk te komen inderdaad. Jij vond het ook echt leuk om te spelen? Vaak wel ja. Het is ook een tijd geweest dat het echt puur tijdvulling is geweest. Maar dat soort spelletjes deed ik echt wel omdat ik erin geïnteresseerd ook was. Maar daar ging dan veel meer tijd aan op als dat de bedoeling was. Ja, want merkte jij ook wel dat, uh, dat het spelen van de games, uh, nou het kostte je sowieso veel tijd, maar dat het mm. je ook wat anders deed, of niet? Nou, het heeft me verschillende banen gekost. <laughs> In het begin van de jaren uh, 2000 ben ik twee of drie keer echt mijn baan voor, door kwijt geraakt, omdat ik uh, gewoon iedere keer ziek meldde, omdat ik dat spelletje dan uit wilde spelen. Maar wat, wat, wat, wat dreef je dan? Waarom wilde je nou per se dat spel dan uitspelen? Dat heeft dan uh, meer te maken met uh, al die andere verslavingen waar ik hiervoor opgenomen ben. Het wordt een heel lang verhaal dan. Ik denk niet dat daar <laughs> tijd voor is. Maar... Nou, noem maar even kort, waar ben je uh, nog meer aan verslaafd geweest? Ik ben uh, verslaafd geweest aan de harddrugs tot mijn 25e. En uh, daarna altijd aan uh, alcohol, wiet en uh, ook heel veel gegokt. Ja. Maar kan je zeggen dat, uh, dat je bent gaan gamen omdat, omdat je problemen had? Of uh, ben je uh, gaan gamen en dat leefde je nog meer problemen op? Ja, ik denk het laatste. Het laatste, het leefde ja. je nog meer problemen op. Ja. En je omgeving, zei die wel eens wat over van, joh, game niet zoveel of stop er eens mee? Uh, nou, ik was redelijk uh, geïsoleerd. Dus ik, uh, maar om, ik had niet veel omgeving die er iets van kon zeggen. Dus ik, uh, door, door mijn andere verslavingen zat ik al eigenlijk heel erg geïsoleerd in een uh, huisje. Eigenlijk een baantje de, en, en daarnaast weer naar huis en snel weer gamen en andere dingen doen. Gewoon gebruiken van drank en drugs. En uh, nee, dat, uh, dat speelde niet een rol, die omgeving. Die was er dus eigenlijk niet. Nou, Jeroen? Ja. Wat kun je nou, als je nou... Uh, komt dat ook in je onderzoek uh, terug? Van wat nou echt uh, de gevolgen kunnen zijn van te veel gamen? Ja, ik dat, dat is inderdaad een grote vraag. Daar zijn we, daar zijn we nu nog mee bezig. En, en aangezien het, het artikel dat ik daarover geschreven nog niet gepubliceerd is... mag ik daar eigenlijk nog niks over zeggen. Maar uh, ja, zijn die... die, die, die, die, die, die, die, die de algemene welzijn, uh, is dat, is dat zeg, een aanleiding? Als je een verminderd welzijn hebt, een verminderd psychosociaal welzijn, is dat een aanleiding om te gaan gamen Als vorm van ja, escapisme of een, een wereld waarin je toch wel tevreden bent en gelukkig kan zijn, waarin je dat in de werkelijkheid niet bent? Je bedoelt een vlucht. Of zorgt het, het, het, het, het, de, de verslaving ervoor dat je daardoor juist uh, minder gelukkig wordt met de werkelijkheid? Omdat je er zoveel tijd aan besteedt en niet je werkelijke uh, sociale contacten onderhoudt, en ja, daardoor wellicht nog eenzamer wordt? Etcetera. Maar wat denk je dat de grootste groep is? Uh, ik denk dat het voornamelijk de spelers zelf zijn en, en de kenmerken die uh, ertoe leiden. Dat ze, dat ze ontsnapping zoeken in een, in een uh, virtuele wereld waarin ze wel succes ervaren. Ik bedoel vrijwel, ja, wat ik, wat ik wel kan zeggen. Bijvoorbeeld dat lager, of het algemeen lager opgeleide um, jongeren, in ieder geval vmbo jongeren spelen veel meer. Maar uh, vertonen ook veel meer tekenen van, van gameverslaving. manier is om succes te ervaren. Waar ze in de, de werkelijkheid misschien niet zo heel veel ja, succes ervaren op school bijvoorbeeld. Dat ze, dat we toch um, ja dat we in de virtuele wereld wel, wel vinden. Ja. Uh, door de andere dan neer te schieten en daar een, uh, een hele goede prestatie neer te zetten. Je, krijgt even, uh, je, je wordt natuurlijk steeds beter en je krijgt ook steeds meer respect van je medespelers. En dat, uh, nou ja, dat brengt status met zich mee en alle plezierige uh, gevolgen van dien. En dat met... zorgt er ook voor dat je blijft gamen, dat spel blijft doen. In die reportage kwam ook naar voren net van uh, de reportage van Rob Veenster op, op die school. Van dat jongeren zeggen van nou, ik ken mijn eigen grenzen wel wat betreft het gamen. Ik kan stoppen ja. wanneer ik wil. Denk je dat het ook zo werkt? Um, nou, vaak als je echt in de spanning van het spel zit, dan uh, is de factor tijd iets wat je vergeet. En uh, wat wij vaak merken is dat ouders als regel stellen dat vooral op, op, op, op de hoeveelheid tijd dat ze mogen spenderen... Uh, dat ze vooral daarop gaan zitten. Van je mag een uurtje per dag. Of, uh, en uh, ja, je merkt dat jongeren eigenlijk. Uh, ook al hebben ze het voornemen om maar een uurtje te gamen... ...dat die game, ja, dat vergt zoveel van je... ...dat je eigenlijk gewoon uh, de tijd vergeet en doorgaat. En zeker als je nog, net maar ja, dat herken ik van vroeger ook... ...toen ik nog uh, op de eerste Nintendo Super Mario speelde... ...dan als je hem dan uit moest zetten was je alles kwijt... ...en dat wilde je niet. Dus dan wilde je toch dat level even af. Dus ja, dat is gewoon... Uh, je vergeet gewoon de tijd op het moment dat je aan het gamen bent. Ja. Ik kan me voorstellen dat er ook ouders luisteren die zeggen: van... Help, ik zie inderdaad ja. ook dat mijn kind heel erg veel games achter de computer ja. zit. Wat zou zouden nou uh, tips voor hun kunnen zijn van, uh, om hun kind uh, ja, uh, te leren omgaan met games? Ja, ja. ja, sowieso wat ik al zei: van de meeste ouders stellen uh, vooral de tijd in. Van je mag maximaal zoveel uur gamen per dag. Nou, dat blijkt dat uit onderzoek dat dat juist uh, het minst werkt, zeg maar. Wat je veel beter kan doen is dat je, dat je uh, regels stelt van welke games wel, welke niet. Dat je ook met ze in gesprek gaat daarover. Van, uh, en dat je, dat je ook gewoon reageert op het moment dat ze uh, die afspraken, dat ze dat niet nakomen. En, uh, ja, dat is gewoon ontzettend belangrijk. En wat ik ook vaak merk, is dat, dat er een enorme kloof is tussen ouders en tussen, tussen hun kinderen. Die kinderen worden opgegroeid met computers die overal aanwezig zijn. Mijn dochter van vijf die uh, kreeg in groep 1 al een CITO-toets met de, met de, uh, de muisvaardigheid. Dat laat gewoon zien dat, het gewoon, ja, dat computers niet meer weg te denken zijn in onze samenleving. Maar heel veel ouders die zien het nog vooral als een soort bibliotheek of dat soort zaken. En, maar voor de jongeren is, is een computer, Ja, aan de ene kant een manier uh, om sociale contacten te onderhouden... door middel van een profiel en dat soort zaken. Maar aan de andere kant ook gewoon een plezierding uh, om lekker veel te gamen. En uh, ja, eigenlijk het belangrijkste wat we ouders altijd leren... of tenminste proberen mee te geven, is dat, ze, dat het niet gaat om de hoeveelheid de tijd dat je... Uh, dat ze erin investeren, maar dat ze juist kwaliteitscommunicatie met, met hun kinderen opbouwen. Dus dat ze echt gaan praten over de inhoud en het waarom daarvan. En dat ze proberen ja, op zo'n manier het ook duidelijk te krijgen. Dat was stille nacht van Sela. Uh, Jeroen, voor de muziek uh, vertelde Jacco van dat je met uh, dat, uh, tips voor ouders. Dus onder andere dat je met je kind zou kunnen afspreken welke game wel en welke game je beter niet zou kunnen spelen en waarom. En dat je daar afspraken over zou kunnen maken. Heb jij nou nog meer adviezen voor ouders? Uh, ja, nee, ik vond, vond het Jacco wel een goed punt, maar het gaat niet om de tijd. Het gaat, ja, zoals ik al zei, het gaat om prioriteiten. Dus als je, ja, als je tijd hebt, dan, dan zou het kunnen. Maar. Uh, Tips voor de ouders. Ja, leeftijdsgrenzen staan natuurlijk wel op videogames. Het is heel moeilijk om te zeggen of dat dan. Uh, kijk, wat, wat waarop zouden ouders kunnen beoordelen of ze een spelletje wel of niet mogen spelen? Ik bedoel, hoe verslavend kan een spelletje zijn? Nou, ik zou ze in ieder geval afraden om hun kind een, een World of Warcraft abonnement te geven. Ja, maar waarom zou je dat dan verbieden? Ja, omdat dat het wel. Nou ja, kijk, ik, ik zei wel dat sommige games niet verslavend zijn, maar dat is wel een spelletje dat echt op alle. Uh, wel uh, verslavingssensoren uh, inspeelt, waardoor mensen er toch echt wel heel erg snel verslaafd aan kunnen raken. En dat het... Ja, het is zo ontzettend plezierig. En het is zo... Nou ja, voor mensen die daar gevoelig voor zijn natuurlijk, maar... Um... Ik zou dat in ieder geval afraden. Verder vind ik het moeilijk om te zeggen, leeftijdskeuring uh, het blijkt in ieder geval uit. Als je vraagt aan de, de jongeren van wat is je favoriete game? Welke heb je het meest gespeeld het afgelopen half jaar? Dan blijkt dat meer dan 55% van de jongens blijkt een game te noemen die uh, niet geschikt is voor hun leeftijd. Als ze zijn 12, ze spelen een spelletje van 16 en ouder. Of ze zijn 16 en spelen een spelletje, spelen een spelletje van, van 18 jaar en ouder. Ja, dat is wel heel herkenbaar hoor, want dat merken wij ook. Ja, en dan vraag ik me ook af ja. hoe erg het is om, weet je, als een jongen van 15 een spelletje van 16 jaar een ouder speelt, misschien niet. Maar ik geloof dat de, de, de speelgoedwinkels uh, ze niet mogen verkopen als het niet geschikt is voor hun leeftijd. Dus dan zou je kunnen veronderstellen dat de ouders daar ook wel een rol in spelen. Ja. Maar ik merk wel dat vaak die leeftijden verder uit elkaar liggen. Dat kinderen van inderdaad uh, 11, 12 jaar, dat ze al spellen 16 plus spelen of 18 plus zelfs. Ja, en, ja. En, uh, dat, dat vind ik toch wel behoorlijk uh, een kwalijke zaak, zeg maar, als dat gebeurt. En dat zijn echt grote percentages jongeren die dat echt spelen. Dat is wel heel herkenbaar in de praktijk. Want, Tom, hoe oud was jij toen je de uh, ging gamen? Uh, over de 30. Jij was al wat ouder, inderdaad. Ja. ja. ja. Uh, ik ben nou sinds uh, een kleine vier jaar christen. En dan zijn ik bijvoorbeeld, als je dan naar zo'n game als Warcraft kijkt, uh, pre-online heb ik dan nog gespeeld. Dus online heb ik eigenlijk nooit aan spelletjes meegedaan. Maar dat is niet echt wat je zegt uh, geschikt voor een christen. Want uh, dat is zo cult als wat natuurlijk. En dan zijn er nog wat argumenten te bedenken om bepaalde spellen uit uh, de kast van je kinderen vandaan te houden, denk ik. Ja, wat, wat inderdaad, wat zou jij zeggen als een tiener bij je zou kunnen zou komen? Zo van nou kun je maar eens een tip geven voor je goede game? Zou jij iets uh, adviseren of zou jij zeggen van nou begin er helemaal niet aan? Wat is jouw mening daarover? Mijn advies zou ze, ze gaan op een sportvereniging of zo. <laughs> echt iets anders gaan ja. doen. Ja. En Jeroen, hoe kan je nou bij, een, uh, uh, bij kinderen nou het echt herkennen? Als, als je ja, als echt een verslaving zou hebben aan gamen? Zijn er nou ja. uiterlijke kenmerken bijvoorbeeld? De uiterlijke kenmerken zijn. Uh, nou kijk, het is niet. Het is, hoe herken je een, een iemand die verslaafd is aan, uh, weet ik veel, aan alcohol? Ze weten dat soms al vreckelijk goed te verbergen. Dat is. Aan uiterlijke kenmerken zul je, het niet, zul je het niet zo heel snel merken. Je merkt wel dat ze bijvoorbeeld. Uh, ja, dat dat de schoolprestaties bijvoorbeeld heel uh, echt sterk achteruit gaan. Uh, dat ze. Uh, ja, dus liegen is ook een onderdeel van een van verslaving natuurlijk. Je probeert het verborgen te houden voor je ouders. Dus je moet wel heel goed opletten wat, uh, ja, wat ze zeggen en, en of je dat daadwerkelijk kan geloven. Want met een, een klik op het toetsenbord verspringt je scherm weer gewoon naar het huiswerk. En dan kunnen ze ja, stiekem toch de hele tijd, uh, de ondertussen zitten te gamen. Dus ja, het is heel moeilijk om het te herkennen. Juist omdat het, uh, ja, omdat het een verslaving is waar ze ook zich wel van bewust zijn dat ze ja, fout bezig zijn. Maar ja, ze willen niet dat je erachter komt. Dus hoe, hoe herken je zoiets? Ja, ik denk heel eerlijk praten met je kind. Proberen het zonder zonder te veroordelen naar een oplossing te zoeken. En als het, als het kind echt uh, daadwerkelijk verslaafd is... is het uh, ja, heel belangrijk om, om, om, om deze ook te laten inzien dat dat, dat dat een probleem is. En dat je daar ja, niet zo makkelijk alleen van af kan. Um, en ik hoop met, met veel liefde en, en ouderlijk, uh, ouderlijke hulp uh, dat, dat het wel verholpen zou kunnen worden. Ik zeg niet, stuur ze meteen naar een kliniek... Ik het niet, no. nee. In de meeste gevallen niet noodzakelijk. Nou, ik praat hier even nog zo met je over door. We gaan allereerst naar uh, de agenda. Voor de tweede keer mag Christelijk Regio Koor Adonai... een bijzonder kerstconcert geven in de Laurenskerk te Rotterdam. Woensdag 16 december 2009 zal het koor... onder begeleiding van een samengesteld orkest... en onder leiding van dirigent Peter Burger... u meenemen op een zoektocht naar kerst. Het concert begint om 8 uur. Houd deze avond dus alvast vrij in uw agenda. De hoop houdt haar jaarlijkste kerstpreis weer. Dit jaar bent u uitgenodigd op vrijdagavond 18 december... om samen met de cliënten en medewerkers van De Hoop het kerstfeest te vieren. Het dorpsplein van Dorp De Hoop wordt gezellig versierd met honderden lichtjes. Het Choir of Hope, bestaande uit cliënten en medewerkers van De Hoop... zal bekende kerstliederen ten gehore brengen. Teun Stortenbeker, voorzitter van de Raad van Bestuur van De Hoop... zal spreken over de kerstboodschap. Daarnaast vertellen twee gasten van De Hoop hun verhaal. Na afloop is er gelegenheid om de stents te bezoeken en zijn er warme hapjes en drankjes. U bent van harte welkom. U kunt voor meer informatie kijken op onze website www.dehoop.org. 20 december is er weer lofprijsavond bij De Hoop. Op de lofprijsavonden zingen cliënten, medewerkers en andere geïnteresseerden samen tot de eer van God. Iedereen is welkom. Een spreker houdt aan de hand van een thema een korte overdenking en aan het eind van de avond wordt er gebeden. De muzikale begeleiding van de avonden is in handen van het eigen koor, het Choir of Hope en de eigen band van De Hoop. De lofprijsavond vindt plaats in het media- en congrescentrum op Dorp De Hoop in Dordrecht. U bent van harte uitgenodigd. Voor meer informatie of om de agenda nog eens rustig door te lezen kunt u natuurlijk kijken op de website www.dehoop.org. Dit was De Hoop Agenda. This guy loves Ik heb hier een uh, krantenartikel voor me liggen. Dat heb ik uit een, uh, uit een krant van Dordrecht gehaald. En uh, dat de bibliotheek nu ook. Uh, ja, dat je daar nu ook uh, games kan, uh, kan spelen. Onder andere Niet voor Speed en FIFA 10 en Super Mario Bros. op de Wii. Wat vind je daar nou van, Jacco? Nou, dat zijn juist wel de games waarvan je zegt. van, Nou, dat, dat is nog wel. Uh, ja, wat Jeroen al aangeeft. Die zijn iets minder verslavingsgevoelig, zeg maar. dan. Uh, uh, dan, uh, dan de games als World of Warcraft, of van die online games. Dus ja, ik, uh, ik vind het op zich wel leuk uh, dat ze dat doen. En je ik ziet denk... er niet zoveel kwaad in dat een juist een bibliotheek... waar heel veel tieners en jongeren komen, dat ze dat uh, nou, aanbieden. Ik, ik denk dat, uh, dat het vooral vechten wordt wie welke spel mag spelen... Mm -hmm. en dat ze qua tijd uh, geen uren erachter kunnen zitten daar. Nee. Ben je het daar mee, <laughs> mee eind, Jeroen? Oh ja, ik denk dat dat, dat, dat hele goede games zijn... voor, voor eigenlijk elke, elke leeftijdscategorie. Dat, dat kan absoluut geen kwaad. Nee. En Tom? Hoe uh, sta jij erin? Nou, het is daar inderdaad wat meer onder gecontroleerde omstandigheden. Er zijn volwassenen erbij die het een beetje in de gaten houden, denk ik. Maar, uh, bibliotheekpersoneel en de spelletjes die je beschrijft... zijn ook wat minder schadelijk als wat we het eerder over hebben gehad, inderdaad. Ja. Ja. Dat komt nou een paar keer terug. Hè, van er zijn een aantal spellen die gewoon uh, wat meer een uh, verslavend element in zich hebben. Um, draait het daarom om controle, om... Uh, uh, ja, in een weten ja. wat, je, wat je speelt, Jacob? Nou, ik denk dat voor ouders het heel belangrijk is... is dat ze weten inderdaad wat voor spelletjes dat het zijn. En um, wat ik vaak hoor van ouders... dan is het van, ja, mijn kind die gamet heel veel... en dan vraag ze van, ja, wat voor spelletje speel je dan? Ja, ja zo'n schietspel. En dan weten ze niet eens wat voor een spel dat het is. En dan, ja, je hebt nog honderden verschillende schietspellen... met allemaal eigenschappen die weer anders zijn. Dus ja, mijn grootste advies aan ouders is... ga, ga je er ook eens in verdiepen. Uh, speel ook eens gewoon, gewoon een leuk spelletje mee... Uh, ik heb het een keer meegemaakt dat, uh, dat uh, uh, op, op een van de tienen clubs waar ik uh, dan leiding gaf, uh, dat, uh, dat, dan, dat we dan ook spelletjes speelden naderhand. Zeg maar. En toen kwam op een gegeven moment uh, de vader binnen. Uh, ja, een hele serieuze, hoge pief was dat. Zeg maar. En die, uh, ja, die had nog nooit met zijn zoon een spelletje gespeeld. En dat was Super Mario Kart. Ontzettend leuk spelletje. En ik heb ze allebei aan het spelen gezet. Ze hebben heel veel plezier gehad. Maar die man die wist echt niet. Wat, waar zijn zoon allemaal mee bezig was. En ik denk van ja, dat is gewoon al ontzettend belangrijk... Dat je, dat je niet alleen over de negatieve kanten van die game speelt... maar dat je ook echt oprechter in interesseert. Want dan, dan kan je ook die kwaliteitscommunicatie kan je opbouwen. Ja, ja. Zou dat ook zijn, Jeroen, wat jij zou adviseren nog aan ouders? Van verdiep je erin en uh, weet waar je over praat? Ja, ik niet alleen vanuit mijn persoonlijke ervaring... maar ook uit mijn functie als communicatiewetenschapper. ja, communiceren... Heel belangrijk, uh, probeer daar een hele open en eerlijke, uh, maar ja, je moet ook natuurlijk wel een klein beetje kennis van zaken hebben, uh, als, als je inderdaad zegt, mijn zoon zit te gamen, ik weet niet wat, en het zou stom zijn, dus, ik bedoel, als je als je, als je zoon op voetbal zet en zegt, jongen, ja, ik weet niet wat hij doet, doet het is met een bal, ja, nee, ik wil weten wat hij doet natuurlijk. Is voetbal, dan, ja, wat is een, een first-person shooter? Wat, is een, wat, wat, wat spelen ze? Ik denk, uh, ja, en als ze dat weten, dan kunnen ze misschien ook een klein beetje in de gaten houden dat ze in ieder geval ook niet de meest agressieve spelletjes spelen. Uh, ja, kijk, er staat geen label op, op, op de, de, de games van: dit is een verslavende game. Want dat zou waarschijnlijk ook alleen maar werken als een rode lap op een stier. Want dan gaan die kids het natuurlijk juist kopen. Ja, in, in, in, in spreekwoordelijke zin kan een verslavende game juist ook een hele goede game zijn, die langdurig speelbaar is. dus Dat, ja, nou, dat zou ik ook afraden om dat, uh, om dat te gaan zeggen in ieder geval, dat, ja. dat het verslavende games zijn. Want sommige kinderen zouden er juist daardoor die games gaan uitzoeken. Ja. Maar in ieder geval, ja, communiceer um... in ieder geval. Dat is ook wat jij zegt. Communiceer met je kind. Blijf inderdaad praten met je kinderen, ja. belangrijk. Ja. Oké. Okay. Tom? Uh, jij bent op een gegeven moment ben je afgekomen van het uh, game of je zit nu bij de hoop. Vind je het nu ook lastig? Zou je nou ooit weer gaan spelen? Of heb je zoiets van ik speel nooit meer een spel? Nou, ik heb uh, nog steeds wel zoiets dat uh, bepaalde spelletjes, dat, uh, dat is best leuk om te doen. Maar uh, ja, die spelletjes waar je gewoon echt helemaal ingezogen wordt. En waar je gewoon echt, uh, dat je ermee bezig gaat. En dat er eigenlijk een dag zomaar om is en je dan denkt wat heb ik nou eigenlijk gedaan vandaag. Ja gegamed. Nee, daar zou ik me niet mee bezig willen houden. Nou, ik begin hier ook steeds meer uh, gereedschappen te krijgen om dat ook te gaan voorkomen. Hoor. Dus uh, ja. dat, gaat, uh, dat gaat, gaat de goede goed, kant op. Ja. Mooi zo. En Jacco, als ouders nou nog meer informatie zouden willen hè? Over, ja. over gamen. Nou, jij zegt, uh, en wat ook wat Jeroen zegt, speel die spellen ook gewoon eens een keer mee. En kijk wat je kind doet. Maar is er ook ja, nog meer informatie te vinden? Ja, op internet is er heel veel informatie te vinden... Uh. Op de, op de site van De Hoop staat natuurlijk het een en ander. En verder uh, zouden mensen kunnen kijken bij de kinderconsument of bij uh, Mijn Kind Online. Uh, die geven ook uh, over het algemeen uh, goede tips. En uh, ja, daar da kan je ook als ouders gewoon met elkaar in, in gesprek gaan, zeg maar. Dus ja. Mijn Kind Online zei je en? Ja, en de kinderconsument, uh, dat soort sites. Ja. En de website van De Hoop, www.dehoop.org. Jeroen, Jacco en Tom, ik wil jullie bedanken voor jullie medewerking. En inderdaad, wilt u nou nog meer informatie over uh, bijvoorbeeld kemen, kijkt u dan inderdaad ook op onze website www.dehoop.org. Ik wil u uh, bedanken voor het luisteren en graag tot volgende week.